Uh, Goedemiddag iedereen. Ik ben vandaag gekozen om uh, voor jullie voor te lezen uit uh, Psalm 139. Um, dus hou je vast. De Heere weet alles. Een Psalm van David. Voor de koorleider, Heere, u doorgrondt mij, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten.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 Waar uw aanzicht ontvluchten, al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Naam ik van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw handen, uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden.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 Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Want wakker dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want mijn listige plannen spreken, want met listige plannen spreken zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, hier, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, O God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij tot de eeuwige weg. Oh, iedereen zit nog. Dankjewel, David. Hij heet David. De psalm van David. Het is heel toepasselijk. We zijn midden in een serie over de psalmen. En die serie hebben we levensliederen genoemd. En net zoals de levensliederen van André Hazes en... En de dijk, wat je, wat je ook mooi vindt. Maar die, die psalmen, net zoals de levensliederen zoals we die in Nederland kennen, of de chansons in Frankrijk, die gaan over alle emoties die we maar kennen: He, verdriet, boosheid, angst, wanhoop. David en die andere schrijvers van de psalmen die, die zijn ontzettend eerlijk naar God toe. En dat vind ik zo mooi aan de psalmen. En God kan dat heel goed hebben. Sterker nog, hij wil juist betrokken zijn bij, bij elk aspect van ons leven. En um, ja, de psalmen geven ons dus ook op een bepaalde manier woorden om te bidden als we zelf niet meer weten wat we nou precies moeten bidden. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, lees die psalmen. Mediteer erover, denk erover na en bid ze naar God toe. Dat is ontzettend krachtig. Nou, Vandaag gaan we dus kijken naar psalm 139. Ik kan me geen psalm bedenken die meer toepasselijk is op de dienst van vandaag. Waarin we die twee prachtige mannetjes hebben opgedragen aan God. Ian en Benjamin. Want deze psalm, die geeft ons drie ontzettend krachtige waarheden. Die Benjamin en Ian zo aan het begin van hun leven moeten horen. Maar eigenlijk wij allemaal, elke keer weer. En die drie waarheden zijn, God maakte me. God kent me en God is bij me. God maakt me, God kent me en God is altijd bij me. Weet je, als we dit weten, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart, dan kunnen we eigenlijk alles aan in het leven. Dan kunnen we alles aan wat het leven ons toewerpt, wat we voor onze kiezen krijgen, wat ons voor de voeten geworpen wordt, welke tegenslag of verdriet we ook te verduren krijgen. Deze drie waarheden geven ons een onverwoestbaar fundament onder ons leven. En hey, over deze drie waarheden wil ik het vanmiddag met jullie hebben. Allereerst, God maakte me. Vrienden, dit is zo belangrijk om te beseffen. En waarom? Omdat we zo vaak niet blij zijn met onszelf. Hey, ik... Als voorganger spreek ik natuurlijk heel veel mensen. En zo vaak hoor ik, Martijn, ik, ik ben gewoon niet blij met mezelf. Misschien herken je dat wel. Je bent niet blij met jezelf, je uiterlijk. Je vindt jezelf te dik, of te dun, of te lang, of te kort, of te zwart, of te wit. Of je hebt een te grote borst, of te kleine borst, of te brede heupen, of te smalle heupen. Je, noem maar op, een te grote neus zoals ik. We zijn vaak niet blij met onszelf. Het is niet voor niks dat de eh, chirurgische, cosmetische chirurgie... dat dat de grootste, een van de grootste industrieën in Nederland is. Een miljardenindustrie. Of we zijn niet blij met onszelf omdat we worstelen met ons innerlijk. Met onze persoonlijkheid, wie we zijn. En we zouden liever wat extra vetter zijn. Of wat positiever ingesteld. Of we zouden wat, wat slimmer willen zijn... Of wat energieker. Nogmaals, het is niet voor niks dat de zelfhulpboekjes, Stappenplannen, Drie Stappen Naar Gelukkig Leven, dat dat de bestsellers zijn. En dat er maandenlange, jarenlange wachtlijsten zijn vaak, bij psychologen. Maar vrienden, deze waarheid kan zo bevrijdend zijn voor ons. Te beseffen dat God ons gemaakt heeft. Precies zoals we zijn, met al onze eigenaardigheden. In zijn ogen zijn we meesterwerk. Daar is van Gogh of Rembrandt niets bij. Weet je, dit is letterlijk wat Psalm 139 zegt. Luister maar, vers 13. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof het voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgenen gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Twee keer zegt David, ik ben een wonder. En één keer zegt hij, ik ben een kunstwerk. God zegt David, weefde ons in de buik van onze moeder. Hij, hij vormde en kneedde ons als een waar kunstwerk. Hij gaf ons precies het DNA en de genen die jou jou maken en mij mij. Tot een unieke persoonlijkheid. Met een uniek karakter, een uniek uiterlijk. Heb je dat wel eens beseft? Niemand in de wereld is zoals jij. Mijn zus die heeft een tweeling, een een eigen tweeling. En zelfs bij die tweeling, zie je al, ze zijn compleet verschillend. Je bent uniek, je bent een wonder. En weet je, David, die, die had het over weven in de buik. En waarschijnlijk dacht hij dat het zo ging. Maar wij kunnen inmiddels in de buik kijken hoe zo'n wonder ontstaat. En ik heb een filmpje gevonden op, op YouTube en die wil ik jullie laten zien. Hoe groot dat wonder van ons bestaan is. Laten we even naar kijken. We'll be Thank <laughs> you. Zullen we onze schepper even een applaus geven voor dit wonder? Vrienden, volgende keer, als jij in de spiegel kijkt en je baalt van wat je ziet, je uiterlijk of je inlek, zeg dan tegen jezelf, ik ben een wonder. God heeft mij gemaakt precies zoals ik ben en hij houdt van me precies zoals ik ben. Nou, dat betekent dus niet dat we volmaakt zijn, of dat we perfect zijn. En natuurlijk wil God, en verlangt hij daarnaar, dat we, dat we groeien. He, dat we groeien in onze ware ik in Christus. Dat we groeien in de, in de vrucht van de geest, zoals liefde en vrede en blijdschap. Natuurlijk he, zijn we ook geroepen om goed voor onszelf te zorgen, voor, onze, voor ons lichaam. Voor onze geestelijke en emotionele gezondheid. Maar ook als we daarmee worstelen en worstelen we daar niet allemaal mee. Dan is God nog steeds blij met ons. Dan houdt Hij nog steeds van ons. Ook als we worstelen en falen. Mogen we blij zijn met onszelf. Want God heeft ons gemaakt en is blij met ons. Nou dat is de eerste waarheid. De tweede waarheid is God kent je. Weet je, privacy is best wel een ding vandaag de dag. Als je een beetje het nieuws volgt, overal lees je en hoor je over die nieuwe AVG of privacywet. Die ons moet beschermen tegen wat bedrijven en organisaties allemaal met onze gegevens doen. Want het lijkt alsof ze alles van ons weten. Mijn oudste dochter Eline, die zit sinds een aantal weken op voetbal... Dus wij gingen voetbalschoenen voor haar kopen. Dus ik was gewoon even aan het googlen naar roze voetbalschoenen. Dat is wel roze. En vervolgens zit ik op Facebook. Wat voor reclames krijg ik te zien? Out of the blue. Meisjes voetbalschoenen. Scary. Big Brother is watching you. Dat is eng. En waarom is dat eng? Of waarom vind ik dat eng? Omdat je niet weet wat die bedrijven en organisaties allemaal met die gegevens gaan doen. Je weet niet of je ze wel kunt vertrouwen. En dan lezen we hier in Psalm 39 dat God ook alles van ons weet: alles. Sterker nog, Hij weet nog meer van ons. Hij kent zelfs onze gedachten. Kijk wat er in vers 1 tot 5 staat. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rustigheid, uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, dus zelfs al voordat ik het uitgesproken heb, God weet het al. U kent het ten volle. U omsluit mij, u omringt mij. Van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk. Opnieuw dat woord wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe vind je dat, dat God alles van je weet? Vind je dat ook eng? Of vind je dat misschien een hele troostvolle gedachte? Ik vind dat heel fijn. Want weet je waar je bij bedrijven en organisaties niet weten wat ze allemaal met je gegevens doen, en je, je niet zeker weet of ze wel helemaal goed zijn, mag je dat bij God wel zeker weten. Dat Hij volledig goed is. Een van mijn lievelingsteksten, 1 Johannes 1 vers 5, zegt het zo mooi. Als ik de volgende slide mag. Ja, daar staat, dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen. Dat is, dat, dit is wat wij Jezus hebben horen verkondigen en wat wij u verkondigen. God is licht. God is licht. In hem is geen spoor van duisternis. Het is niet zo bij God van, hij lijkt goed en aardig en liefdevol, maar eigenlijk heeft hij ergens nog een duistere kant. Nee, God is 100% goed en 100% liefde. En daarom is het ontzettend goed nieuws dat God ons door en door kent. Want weet je, ik geloof dat dat uiteindelijk ons diepste verlangen is. Om ten diepste gekend te zijn. En toch nog geliefd. En weet je, dat is zo mooi van het goede nieuws van Jezus. God kent ons door en door. Hij kent ons zelfs beter dan we onszelf kennen. Hij kent ons beter dan onze ouders ontkennen. Of dan onze vrienden ons kennen. Hij kent ons door en door. Hij kent al onze mooie kanten, die andere mensen ook kennen. Maar hij kent ook onze meest duistere kanten. He, onze diepste geheimen. Onze haat en onverschilligheid, onze lauwheid. En toch houdt Hij van ons. Houdt Hij zoveel van ons, dat Hij zelfs bereid was om voor ons te sterven aan het kruis. Om ons zo, als wij ons vertrouwen in Hem stellen, om ons zo te bevrijden van alles wat ons gevangen en gescheiden houdt van Hem. Nou, als dat geen goed nieuws is, dan weet ik het ook niet meer. Dus God kent ons. En ten derde, God is bij ons. God is bij jou. God is bij mij. Of je het nu leuk vindt of niet, je kunt God niet ontvluchten. Hey, Adam en Eva probeerden zich te verstoppen voor God, lukte niet. Jonah wou. Gods wil niet doen, probeerde helemaal met de boot precies de andere kant op te gaan. Hij kon God niet ontvluchten. God is altijd bij ons. En vers 7 zegt het zo mooi. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel? Ik tref u daaraan. Lag ik neer in het Dodenrijk? U bent daar. Of hief ik mij op de vleugels van de dageraad?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 Vier jaar geleden heb ik precies over deze paar versen mijn meest moeilijke preek ooit gehouden. En dat was omdat ik deze, over deze versen preekte op de begrafenisdienst van twee jongens van 11 en 18 jaar. Die jongens zouden die zomer bij een oma op bezoek gaan op Bali. Maar die kwamen daar nooit aan. Want terwijl ze richting Indonesië vlogen, werden ze uit de lucht geschoten, boven Oost-Oekraïne. En storten ze neer. Nou, je begrijpt het waarschijnlijk al. Ze zaten op die beruchte vlucht, Emma 17 298 mensen kwamen om. En ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar die zomer toen dat gebeurde, of mensen nu gelovig waren of niet, je hoorde overal de vraag... Waar was God? Waar was God toen dat gebeurde? En weet je, ik, ik heb nog heel veel vragen over waarom dat moest gebeuren, waarom God dat toeliet. Maar één ding is voor mij overduidelijk. God was erbij. God was erbij toen dat vliegtuig ochtends opsteeg van Schiphol. En God was erbij toen dat vliegtuig uit de lucht geschoten werd en daar in dat eenzame zonnebloemenveld neerstortte. Hij stortte neer samen met Shaka en Miguel, die twee Indonesische jongens en de rest van die 296 mensen. Is dat niet precies wat vers 8 zegt? Klom ik op naar de hemel, met een vliegtuig bijvoorbeeld. U tref ik daar aan en lag ik neer in het dodenrijk? Stortte ik neer met dat vliegtuig. U bent daar. En weet je, toen ze neerstortten, geloof ik dat God hen vasthield. Als een vader zijn kind vasthield. Houdt. Kijk maar naar vers 10. Ook daar zou uw hand mij leiden. Zou uw rechterhand mij vasthouden. Hij was daar. Op dat moment van vreselijke duisternis. En in die duisternis scheen hij zijn licht. Vers 12. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zou oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. Die MH17-ramp staat misschien al inmiddels heel ver van je af. En ik weet, het is een heel extreem voorbeeld. Maar waar je ook doorheen gaat in je leven... Wat voor ups en downs je ook meemaakt. God is bij je. Jezus is bij jou. Hij neemt ook jou bij de hand. Hij schijnt ook in jouw leven zijn licht. Ook al zie je het niet. En ook al ervaar je het niet. God is bij je. Want weet je, Jezus wordt Immanuel genoemd. En dat betekent letterlijk God met ons. Hij is bij ons. Waar we ook doorheen gaan. Weet je, David zei het in andere psalm, psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij. God is bij ons. Vrienden, ik wil afsluiten. Ik wil samenvatten. Dit is wat Psalm 139 ons verzekert. Namelijk dat God ons gemaakt heeft. Precies zoals we zijn. Met al onze eigenaardigheden, En we zijn mooi. We zijn gewild zoals we zijn. Dat is één. Ten tweede, God kent ons door en door. En toch heeft Hij ons helemaal lief. En ten derde, Hij is bij ons. Waar we ook zijn en waar we ook zijn doorheen gaan. Weet je, als we dat beseffen diep van binnen, nogmaals, dan kunnen we alles aan. En weet je waarom? Omdat we ons dan geliefd en gekend en veilig voelen bij de God die het beste met ons voor heeft. En weet je, als je dat echt beseft, niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart, dan wil je niets liever dan dat die God jouw leven leidt. Dan wil je niets liever dan je, je hele leven aan die God overgeven. En dan wil je niets liever dan dat gebed bidden wat David aan het eind van Psalm 139 bidt. Deze verzen bid ik bijna elke dag, ochtends als ik de dag begin. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Pel mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Weet je, dit is een gebed naar Gods hart. En daardoor mag je zeker weten dat God dit gebed altijd zal verhoren. Hij wil niets liever dan ons hart kennen. Hij wil niets liever dan weten wat ons kwelt, wat ons angstig en onzeker maakt. Hij wil niets liever dan ons helpen ons van onze verkeerde wegen af, af te Halen en ons op de juiste weg te leiden. Ons bij de hand te nemen. Op de weg. die een leven geeft van overvloed. Nu en voor eeuwig. Een leven vol liefde en blijdschap en vrede. Te midden van alle moeilijkheden en pijn waar we in dit leven doorheen gaan. En dat is de weg van Jezus. Want zegt Jezus niet over zichzelf: Ik ben de weg. Volg mij. Volg mij. Dus als je je echt naar verlangt om je leven echt helemaal aan God over te geven. Omdat Hij je kent. En Hij je wil leiden op zijn weg. Dan wil ik je vragen om te gaan staan en samen dit gebed hardop te bidden. Daar staat het. Dus als je wilt, ga staan. En laten we dit samen bidden wetend dat God dit gebed zal verhoren. Laten we samen hardop bidden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Pel mij en weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Amen.